Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de derde keer is er vanuit Soedan een evacuatievlucht met Nederlanders vertrokken naar Jordanië, meldt het ministerie van Defensie. Het is niet bekend hoeveel mensen er aan boord zijn. Ze willen weg vanuit Soedan omdat er al twee weken heftige gevechten zijn tussen het leger en een andere militaire groep. Dit Frans-Nederlandse gezin stapte eerder al op een andere evacuatievlucht, maar moest eerst nog door Gartoum. Het was echt een spookstad. Er was bijna niemand op straat. Uh, ja, en Overal waren ja, militaire checkpoints, uh, militairen die gepositioneerd waren. Uh, uh, ja, ook toch redelijk veel uh, plekken gezien waar heel duidelijk gevochten was. Afgelopen nachten vanmiddag vertrokken er ook al Nederlanders. Hoeveel mensen tot nu toe zijn geëvacueerd wordt morgen bekendgemaakt. In Akba in Jordanië krijgen de Nederlanders hulp van de ambassade en wordt gecheckt of ze oké okay zijn. De NS mag over twee jaar een toeslag invoeren voor reizen tijdens spitsuren. Dat laat de staatssecretaris in een brief weten aan de Tweede Kamer. Het idee is dat het spoorbedrijf hiermee de drukte in de spits kan wegwerken. Naast deze spitsheffing mag NS ook op drukke trajecten hogere prijzen gaan vragen... zodat ze meer of langere treinen in kunnen gaan zetten. Volgens de staatssecretaris heeft de NS nog steeds te maken met minder reizigers door corona... en moeten ze daarnaast ook bezuinigen. En ik heb nog een larve update voor je. Drie van die beestjes leven in het been van bioloog Freek Vonk. Hij, nam, hij liep de larven op tijdens zijn reis in Costa Rica. Hij besloot ze lekker te laten zitten in zijn been dus. De beestjes groeien ondertussen flink door. En Freek vertelt hoe het met ze gaat. Oh ja. Kijk, daar zit die mooie zolletje. Oh, wat gaaf. Maar hij is wel het gegroeid, toch? Ja, Want ja, ja, ja zeker. Wauw. Ja, de drie baby's zijn gezond en still growing strong, schrijft Freek bij twee video's vanuit het ziekenhuis. Freek had last van pijnscheut in zijn been door de larven, maar dat is gelukkig voorbij. Wel nou komt er soms bloed uit zijn been, dus de bioloog gaat vanaf nu een verbandje erom binden. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht kan er een buitje vallen, morgen in de ochtend ook buien. Verder is het bewolkt met af en toe een zonnetje tot maximaal 10 graden.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 Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van Play It Loud's History of Heavy Metal special aflevering nummertje 17. Dat vanavond volledig in het teken staat van de stoners, oftewel de stoner metal. Als jullie nog steeds luisteren, welkom terug. En voor degene die net inschakelen en niet weten wat dit inhoudt, leg ik nog even kort uit wat dit precies is. Het is een fusion mix van doom Metal, Acid Rock, Acid Rock psychedelische rock en space rock, meestal in laaggetunde gitaren, en mid-tempo mid gespeeld met teksten, vooral gaand over cannabis, zoals te horen was op uuropener Bongzilla met Smoke Like the Wind. Wat een, een van hun vroegste nummers was, verschenen op hun compilatie Shake, de Singles uit 19, uh, 2002. Bongzilla is een hybride psychedelische rock-doom metal band uit Madison, Wisconsin. En staat bekend om een zeer zware groove, off-the-wall texturen en plakkerig-krachtige doom-geïnspireerde geluiden, die luisteraars achterlaten met kapotte trommelvliezen en bloeddoorlopen ogen. Ze zijn altijd trouw aan waar ze van houden, voornamelijk wietroken. De band heeft zich uitgesproken. Over legalisering en consumptie van cannabis. Met albums als Stash uit 1999, Ameria, nu, ja, moeilijke naam, uit 2005 en Gateway uit 2007. Een klassieke rock en sterk door Sabbath beïnvloed geluid maken de perfecte band om naar te luisteren terwijl je Bong Rips neemt. Maar probeer dit te doen zonder te headbengen. De uit Toronto afkomstige band Sons of Otis zijn oudere ooms van de stoners scene in Canada, die begin jaren 90 opkwam en waren beïnvloed door de sludge bands van die tijd zoals de Melvins en de Fudge Tunnel. In 1994 bracht de band hun debuut EP Paid to Suffer uit met albums die om de paar jaar uitkwamen tot hun laatste Isolation in 2020. Ze behoren tot de vergeten grote namen van het genre, hoewel ze platen zijn blijven uitbrengen. Maar het volledige debuutalbum Space Jumbo Fudge, dat in het 1996 verscheen, wordt herinnerd door iedereen die ernaar heeft geluisterd als een gigantische lavastroom van verlaagde riffs, begeleid door space solo's en dikhuidige tempo's. Als je in plaats van de woestijn van de ruimte houdt... is Space Jumbo Fudge perfect voor je interstellaire reizen. Maar onthoud dat in de ruimte niemand je kan horen schreeuwen. Hun hele discografie is een must-listening voor fans van Electric Wizard... met wie ze ook hebben getoerd, overigens. En andere over het algemeen donker, donkerder gestileerde stoner-bands die schrijven rond de glorie van de almachtige riff. Hoor ze nu met het nummer Clowns van het eerder genoemde debuut. elders nooit gedraaid, play it loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Talentale rock hoeft niet altijd gebaseerd te zijn op zwevende texturen en abstracte sferen. Een band die de dromerige reputatie van de muziekstaal overstijgt... zijn hardrock-instrumentalisten Karma to Burn. Die we net hoorden met Mount Penetrator. Karma to Burn, die oorspronkelijk een instrumentale band is wist hun onheilspellende, onheilspellende sfeer te creëren... dankzij vuile, dikke 70 Sabbath riffs te combineren... met broeierige, griezelige vocalen op hun uitstekende, titeloze debuut uit 1997. Alle volgende uitstapjes stuiten op een soort van teleurstelling... aangezien ze bijna allen volledig instrumentaal zijn. Dus meer eendimensionaal en sfeerloos. Na eind jaren negentig een aanhang te hebben gekregen... Vanwege, vanwege hun zware muzikale houding en explosieve liveshows... zette de groep hun kenmerkende non nonsense aanpak voort tot in de jaren 2000... met als bijzondere hoogtepunt het groove-spectakel Almost Heathen in 2001. Maar er zijn maar weinig band die zo... Enthousiast aan het stoner etels wijden als het Welsje Acrimony. De psychedelische Doom Crew uit Swansea werd eind jaren 90 zeer vereerd. En een luisterbeurt naar hun tweede album. Toemoolie, Shroomar verklaart waarom. Een uitzinnig spaced out stoner Doom monolith, zowel te danken aan Hawkwind als aan Black Sabbath. Een wolk van wietdampen in muzikale vorm. Luister maar. Als een van de langslopende bands in de Britse Stoner Rock, opgericht in 1995... heeft Orange Goblin zich lang geleden verstevigd als een vooraanstaande Stoner Metal Act... Vertrouwend op een complexe mix van doom, stoner rock, heavy metal en met punk-invloeden... is het geluid van Orange Goblin tegelijkertijd vertrouwd, maar moeilijk te kopiëren. Hoewel Orange Goblin zelden dezelfde erkenning of hetzelfde respect krijgt als bands als Black Sabbath en Electric Wizard... spreekt een oeuvre voor zich met albums als het debuut Frequency from Planet 10 uit 1997... waar we net Magic Carpet van hoorden en het jaar daarop volgende... Time Traveling Blues, die vaak bovenaan de albumlijsten van Stoner Metal staan. Als je Stoner Rockgids geen bandnaam met bong erin heeft... moet deze standaard een bandnaam met goat erin hebben. En die heb ik in ieder geval één keer vanavond... dankzij de Amerikaanse band Goat Snake, Dat in 1996 is ontstaan uit het as van de Obsessed die we al eerder in deze uitzending hoorden, als opener zelfs. Slipping the Stealth is een groovy en relatief snel nummer... dat laat horen dat Stoner Rock niet boven een pakkend refrein staat. Vooral dankzij de gedreven zang van Piet Staal. Op gitaar horen we Greg Anderson... die zijn hand niet omdraait voor wat strakker is... en meer noten speelt dan je hem ooit hebt horen spelen... tijdens een heel sun optreden nee. FM Standpoort. Al eerder dat ik nalatig zou zijn als we Scott Wino niet in een lijst met Stoner bands zouden vermelden. En hier was hij net weer met Spirit Caravan en Healing Tong. Zijn kortstondige power trio Spirit Caravan met Gary Isom en Dave, Dave Sherman was misschien wel zijn beste andere band die twee solide full-lengths opleverde. Het debuut Jug Falla Sun en opvolger Elusive Truth voordat de groep ermee stopte in 2002 en hervormde in 2014 met St. Vitus drummer Henry Vasquez die Isom verving. Het Zweedse Dozer uit Burlangen is misschien wel de belangrijkste door Desert Rock beïnvloedde band die ooit uit Zweden is gekomen. En wordt beschouwd als een van de meest geprezen acts in de underground stoner metal scene. De vierkoppige band, dat in 1995 werd opgericht, bracht een vijf studioalbums uit voordat ze in 2009 stopte. De band kwam in 2012 weer bij elkaar om Desert Fest te spelen en heeft sindsdien sporadisch gespeeld. Hun debuutalbum dat voor een kleine 500 euro werd opgenomen... in de Tale of a Camera 2000... Eh, introduceerde de geluiden van de Californische woestijn in Zweden. Waardoor het cool werd om stoner rock te schrijven... zelfs als de dichtstbezijnde woestijn honderden kilometers verderop was. En hiervan draai ik albumopener Supers. En dat was het uit Wilming, Wilmington, afkomstige Weed Eater met Monkey Junction, afkomstig van hun debuutalbum en Justice for Y'all uit 2001. Hoewel alles aan de band Weed schreeuwt van de naam... tot enkele van de grappige titel van hun liedjes... is Weed Eater een band die totaal geen onderscheid maakt... in welke vorm van drugs dan ook. Bestaande uit leden van de legendarische Buzz oven... werd te zwaar op cannabis leunende inhoud van Weed Eater... alleen overschaduwd door de liefde van de band voor hoestsiroop die de groep tijdens lijfoptredens uit een container zou drinken... die met duct tape aan de muur was geplakt. De zware gitaarklanken die de daverende bas en verpletterende drums weerkaatsten... rollen allemaal strak op tot een sludgy southern rock getinte doom metal... die dik is aangezet met muren van geluid en gelaagde, gelaagd met vage riffs. Weed Eater bevat zanger en bassist Dave Dixie Collins voorheen van Bongzilla... God Luck and Good Speed blijft hun meest impactvolle uh, impact release... bezaaid met hun kenmerkende stroperige zuidelijke grooves... en zang die klinkt alsof Dixie Dave met glas gorgelt... naast zijn gebruikelijke hoedsiroop. Het eveneens uit Zweden-afkomstige en in 2001 opgerichte Truck Fighters... bevestigde zichzelf als toner rock icoon met hun debuutalbum Gravity X, dat in 2005 verscheen... En hoewel hun andere albums ook invloedrijk zijn gebleken, heeft gitarist Dango en bassist Ozo's bezit van Vuzorama Records hun impact op de gemeenschap nog verder vergroot, aangezien ze een bullpen hebben samengesteld van enkele van de coolste bands in de scene. Tijdens hun bestaan slaagden Truckfighters erin om vijf studioalbums uit te brengen en over de hele wereld te toeren, voordat ze in 2018 voor onbepaalde tijd stopten, om minder dan een jaar later weer bij elkaar te komen om het hele Gravity. ...die X-album blijft te spelen. En hier komt In Search of The...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 De epische doom metal band The Sword met een middeleeuws thema uit Texas... ...heeft een rokerig, mysterieus geluid... ...dat perfect past bij verhalen over kastelen, vloeken, krijgers, Noorse mythologie en oude literatuur. Sleep, Black Sabbath en de Melvins beïnvloeden het zwaar medicinale geluid van de band. Het zijn deze troebele, vervormde riffs en monstelijke percussie... ...en bas die de Sword in staat zelf muziek te maken... ...waarin het banger onvrijwillig wordt voor de luisteraars... De band is al omgeprezen door Rolling Stone en Spin Magazine... en heeft sinds de oprichting in 2003 een succesvolle boost in haar carrière gezien... en toerde met iedereen, van kaius en Clutch tot Lamp of God en Metallica. Het beste werk van de band, het debuut Age of Winters uit 2006... is een beklijvende en woest uitgevoerde plaat met geweldig pakkende nummers. Dit is een plaat die zowel euforisch als huiveringwekkend is... met opvallende nummers als Winter Wolves, Barrels, Blade, Iron Swan... en het zojuist gedraaide Freya. Voor deze stoner afleveringen dan echt op zit... draai ik tot, nog, tot slot nog een van mijn favoriete bands van vanavond. Red Fang, waar ik het over heb, is geweldig... en maken energieke rock'n'roll die super memorabel is... en nog steeds behoorlijk verdomswaar. Ik ga kiezen tussen Wires en Hank is Dead. En dat gaan we straks bespalen welke dat gaat worden... die jullie als afsluiting gaan horen. En een van de meest pakkende nummers die de band gemaakt heeft... En ze maken ook altijd een van de betere muziekvideo's. Het is het doel van Red Fang om muziek te maken... die zowel het denken als het headbangen de hoofd aanspreekt. Ze beperken zich niet tot een bepaald genre... maar spelen wat ze leuk vinden. Badass, zware muziek. Red Fang is vastbesloten om de rockwereld te vertrappen... met de kracht van een slecht gehumeurde mammoet. Een unieke humor, een pakkende songwriting en onafhankelijke houding zullen zeker de aandacht trekken. Bedankt weer voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Wederom met een underground avondje metal dankzij de Zweedse death metal scene. Hopelijk tot dan. Ik wens jullie nog een fijne resterende avond toe. En weltrustend voor straks. En zoals beloofd, Red Fang dus. En ik koos voor Wires. Doei.